Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese Commissie legt Google een recordboete op van 4,3 miljard euro. Dat meldt persbureau Bloomberg. En Google krijgt een nieuwe boete vanwege machtsmisbruik... met zijn mobiele besturingssysteem Android. Als de appwinkel van Google wordt geïnstalleerd... dan moet bijvoorbeeld Google Chrome en de zoekmachine van Google... als standaard worden ingesteld. En Google kan de boete van ruim 4 miljard euro makkelijk betalen. De internetgigant heeft ruim 100 miljard euro in kas. Jongeren zijn minder vaak betrokken bij ongelukken op spoorwegovergangen... terwijl 80-plussers er juist vaker bij betrokken zijn. En ook het totale aantal ongelukken op het spoor nam de afgelopen decennia sterk af... blijkt uit onderzoek van ProRail. De afgelopen tien jaar waren er 417 ongelukken... nog geen derde vergeleken met de tien jaar ervoor. En volgens de spoorbeheerder komt de daling onder andere door veiligheidscampagnes... ook eens een deel van de overwegen vervangen door tunnels. De Blankenburg-verbinding bij Rotterdam mag er komen. Tegenstanders wilden de aanleg van de nieuwe weg ten westen van Rotterdam tegenhouden. Maar de Raad van State heeft hun bezwaren ongegrond verklaard. De Rijkswaterstaat kan dus volgend jaar zomer beginnen met de werkzaamheden voor het traject dat de A15 met de A20 verbindt. Wordt onder meer een tunnel gegraven. En met de nieuwe verbinding moet de economische groei in Rotterdam worden gestimuleerd. En de Britse zanger Cliff Richard heeft een rechtszaak tegen de BBC gewonnen en krijgt een schadevergoeding van ruim 2 ton. Volgens de rechter schont de omroep vier jaar geleden zijn privacy tijdens berichtgeving over een inval in zijn huis vanwege een misbruikonderzoek. En De rechter zegt dat Richard nooit is aangeklaagd en dat zijn reputatie is geschaad. En de BBC hing tijdens de inval met een helikopter boven zijn huis. Het weer nog, veel zon, maar wel wat stapelwolken. Het blijft droog bij 23 tot 26 graden. Ook morgen en overmorgen blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur stijgt dan naar maximaal 29 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 And with a voice like Alec ringing out, there's no way the band could lose. Ik met jou de kou tolzeren. Er zijn mensen die naar waar. En met blokken Tussen renningsbanden ah. En dan zitten we hier In het oude strandhuis Wat je vertelt Houdt me nuchter en warm Boven mijn hoofd zie ik De grijze wolk Ik ben blij dat je hier bent Blij dat je hier bent Wij zitten hier in het gangen Strandhuis Maakten we toch As you here What dinner, dinner. now tell me who's the fairest? is it you, is it you? Is it me, is it me? you say it's you us, say it's and us. I'll agree, baby, jump in the Cadillac, girl let's put some miles on it, anything you want, just to put a smile on it, you deserve it.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 Op 106.9 FM Yeah Yeah Yeah Yeah Nah Ask you once, as you twice now Does lipstick on call her You say she's just a friend now Then why don't we call her So you wanna go?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 I'll you We Yeah your time.